Herman Vriend met het NOS Journaal. Onderzoekers denken de oorzaak te hebben gevonden brand in de zendmast Lopik. Ze hebben in antennekabels roest gevonden en dat duidt op de aanwezigheid van water. Daarnaast blijkt dat een van de antennes van Lopik een paar uur voor de brand was uitgevallen, maar wel stroom bleef gebruiken. Daardoor werden de kabels steeds heter. In combinatie met het water ontstond kortsluiting, wat leidde tot de brand half juli. De Nederlandse politie houdt zich bij minderjarige verdachten niet aan het VN-kinderrechtenverdrag... dat stelt Defense for Children. Volgens de kinderrechtenorganisatie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Ze worden te lang opgesloten, zitten in dezelfde cellen als volwassenen... en worden niet verhoord door functionarissen die daarvoor speciaal getraind zijn. De president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, heeft geen spijt van zijn uitspraak... dat hij een Grieks faillissement niet uitsluit. Hij had niet verwacht dat zijn woorden zoveel aandacht zouden krijgen... Maar hij wilde alleen duidelijk maken dat de Europese Centrale Bank op alle scenario's is voorbereid. Knot is dit weekend in Washington voor de topconferentie van het IMF. De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. Onderzoek door een politiehelikopter met een warmtekijker heeft niets opgeleverd. Er waren berichten dat op een strand in de buurt van Vlissingen een zelfgemaakte bom was ontploft. Maar de politie kon daar geen sporen van vinden. Het onderzoek gaat deze ochtend verder. In Waard zijn vannacht 40 woningen ontruimd vanwege een grote brand in een appartementencomplex. Buurbewoners hoorden een knal die de pui van een appartement eruit blies. Niemand raakte gewond. Maar zes woningen in het complex in Waard zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer, eerst nog kans op mist, daarna veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. En morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn er werkzaamheden uitgelopen. Tussen Noondorp en Zoetermeer Centrum staat twee kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort En zomerhit. Zie Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. Toba leeft. Okay. De kakke motherfucker man, hey. Shit man, hey We shit it. Wrestlers en zo heet de bent ook de kakke motherfuckers. Haha, tweede gedeelte in het radio gaan dames en heren. We kunnen weer los. We kunnen weer los. We kunnen echt een vijf minuutjes even inhouden. Daarna gaan we er gewoon weer tegenaan. Nou, toepak leeft is dat tot 10 uur. De lijnen worden voor na 10 uur al getest. Ja. Oeh, zat de antenne wel uit en er ligt er geen water bij. Want dat was natuurlijk uh, wat de fout is gegaan, hè? Ja, en uh, loop ik, hè? Dan loop ik water bij de kabels en nu zijn ze over en weer de Zwarte pieten aan toespel... De Zwarte Piet mag niet meer. Nee, nee. nee die, die kern. Oh, laten we het even over, uh, over de vormgeving hebben. Ja, de zwarte Piet, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig natuurlijk, hè? Nee, nee. nee dat kan niet want meer. we hadden het vorige week over van. Als dit niet mag, mag een zwarte Piet straks ook niet meer. Nee, oh, ja, dat was op de koets, ja. Op de koets, ja, daar hebben koets. we het er niet over gehad? Over, nee. over, over de tocht zelf en de hoedjes weer. Nou, er is eigenlijk al genoeg over gepraat, denk ik. Hè? Ja, nou, het was gewoon even een leuk, leuk grappig iets om even te kijken wat er nou precies op de koets stond. Want ik bedoel, we keken altijd maar in die koets, want er zat zo'n hele mooie vrouw in. Met, met een vliegende een schotel op haar hoofd. Ja. En uh, die, die vrouw wordt wel mooier straks natuurlijk. Maar het kan nog wel drie jaar duren geloof ik. Hè, voor het maximaal echte uh, de koningin. Nederland. Ja, nou, ik, ben, ik, kan, ik kan niet wachten. Ik vind het toch ook wel weer leuk. Maar ja, we gaan het gewoon af, afwachten. Maar ja, ja. Over, om over grotere en snellere rijtuigen te spreken. Ja. Er is een, een vrouw in Duitsland die heeft een proefrit gemaakt ja. met een nieuwe auto. Nou, ik vond geweldig. Al te ja. Ja. ja, Ze richt een ravage aan toen ze wegreed. Oh, dat heb je het. pas op. Iedereen springt haastig op zijk. Ja. Meer dan 100.000 euro, al dus de politie van het Oost-Duitse Apolda. 77-jarige dames schampen bij het wegrijden van een geparkeerde auto. Dat is één. Van schrik ver verloor ze dan controle over haar voertuig ja. en uh, ze reed over de stoep en door een heg terug het terrein van de autodealer op. En in al denken, oh god, daar komt ze weer. En daar ramde ze een poort en ah. raasde ze door de showroom heen Schop. en door de tegenovergelegen glazen wand... Nee. Wacht even de... hoor, ik ben, ik ben het helemaal <laughs> even kwijt de verhaal. Hè. Hoeveel heeft ze al geraakt nu? Nou, heel veel. En door de tegenovergelegen glazen wand reed de vrouw naar weer naar buiten. We gaan er even door. En tegen een dagen geparkeerde auto kwam het op hooggeslagen voertuig. Eindelijk tot stilstand. Jezus Bestuurde, bestuurste en de andere mensen bij het dealer zijn met een schrik vrijgekomen. Daar ja? staat het niet bij, maar ik vind toch eigenlijk wel dat, uh, dat de rijbewijs ingenomen moet worden. Ja, eigenlijk. Ik denk dat het klaar is met haar. Ja. Het is gewoon helemaal afgelopen nou. Oh. Ze, ze stapte uit en meteen tegen wat. wat een gevaarlijke gek. Die mag echt nooit meer vrij rondlopen gewoon. Wat een idioot gewoon. Zo schaadt en dan dwars door de ram en dan nog weer door rijden. Nog wel ergens tegen een tegen haar. <laughs> oh, het gaat me door ook gewoon. Echt zo. Ja, ja, oh, je, oh, alles gaat een stuk. <laughs> <Ja>. <laughs> Sjonger, nou, ik, ik zou het ook heel graag, ik, ik hoop eigenlijk bijna dat het op een camera opgenomen is of zo in het bedrijf. Want volgens mij moet dat zo geweldig zijn. Het wordt een hit op YouTube, zo'n <laughs> ja, filmpje. Ja. Dat oh, is wel echt duidelijk gewoon. Fantastisch. fantastisch. Tweede gelden van het radioprogramma en uh, de afgelopen week kwam er een uh, protestactie van hondenliefhebbers op het uh, binnenhof, Haagse Binnenhof namelijk, want Geert Wilders had het door Cohen uitgemaakt voor poedel. De schootpoedel van Rutte. En dat vonden ho hondenliefhebbers gewoon niet in orde, want ja, dan zet je zo'n hond toch een hond een beetje weg. als Belediging Een verlediging van de honden ja. functie. En ja. ze vinden toch wel dat poedels een heel slimme hond is. een van de slimste honden van de honden, schijnt zo te zijn. Ja, ze zijn niet voor niets altijd in het circus, hè, ook poedels. Ja. Ja, Omdat ze dus gewoon zo goed dingen aan kunnen leren. Het grappige is wel dat gisteren tijdens Pound News werd, uh, uh, kwamen ze aan de deur bij Mark Rutte in Callenzorg, de, de nep Mark Rutte, oh, zeg maar, het ja. bouwbedrijf van Rutte. En die had een en die had een poedel. Hé, ah. Cohen hey, is er ook. Dus dat was wel heel grappig. Maar goed, uh, ze gingen daar protesteren tegen die opmerking van Geert Wilders. En, en, en toen bleek dat ze ook nog een boete kregen omdat ze de orde hadden verstoord. Oh. Vind ik wel een kinderachtig gewoon. Ja, vind komt is ja. zo'n agent die zegt. Maar, nee, dat mag helemaal niet. Het is een heel mooi gebaar, een heel sociaal gebaar. Naar Cohen, die het toch wel moeilijk heeft. Want die heeft onder andere ook uh, scherp wilde hij uit de hoek komen door te zeggen dat hij uh, uh, Rutte een tuinman vond met een kettingzaag. En in de brief lees ik vandaag dat een goede tuinman, als hij een slechte tuin aantreft, echt met de kettingzaag alles eruit haalt. En opnieuw moet. Nou, alles ja. moet het nu groeien. Dus dan is die, die vergelijking ook een beetje slecht. Dus, ja, maar ja. weet je wat ik nou zo.. Uh opmerkelijk vindt, nee? dat gewoon nu gaat iedereen zuren over de uitlatingen van Wilders. Ja? Over, gaan ze zuren over een poedel, ze gaan zuren over een kettingzaak. Maar laat het nou weer over de inhoud oh, hebben. Oh ja, dat was ik even kwijt. Nou, dat, dat vind ik het erge van. Ja. Me. Maar uh, het gaat toch al, al maar over geld. Ja, maar dat is wel zo. Maar ja. die futiliteiten daarnaast, ja, veel geschreeuw ja, en weinig wol. Want het gaat nergens over. We moeten het hebben over de problemen hoe die opgelost moeten worden. Nou. Oh, wacht. Sorry. Start Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Ja, ik had net een lijntje met B. Ja, toch. <lacht> dan start ik deze plating. Waar is hier de nooduitgang? Zou ik zou bijna mee willen zingen. Want kan ik, kan ik nog weg hè, uit dit land? Australië, geloof ik, is nog een goed land. Maar België, dat zou ook nog wel kunnen. Oh ah, ja, ah, ja. goede muziek. Ja, goede muziek komt daar vandaan. <lacht> dit beetje komt niet uit België, maar het doet oh. wel denken. Work of Art, The Rain, en die blijft vandaag uit. Het is Burendag en het wordt heel erg mooi weer. Pak aan! Tijd weer. Zie CD. Ik zie het echt uh, voor me gewoon ook, hè? Ja. Je denkt, nou dit past gewoon echt in zijn kerst, uh, nou, vanavond, kerststemming vanavond. vanavond ja? Over drie maanden. Vanavond over drie maanden. Is het zover? Is het kerstavond? Oh ja, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Het gaat echt snel hè. Ja. Straks uh, moeten we die kerstboom weer uit gaan pakken. De kruidnoten liggen alweer oh, in de winkel. Laat maar jij krijgt al stress. Daar oh. zie ik al voor. Oh. Echt, uh, doe het dan maar niet hè. Nee, ja, Ik nee. vind het... Uh, Fantastisch apparaat. Die kerstboom. <laughs> maar uh, ik koop altijd een echte. Ik vind het altijd zo leuk om maanden na, de, na die kerst nog steeds te moeten stofzuigen en al die, uh, die prikkers. Uh... Ja, daar hou je wel van. Ja, vind ik wel nou, maar Ik heb laminaat, dat is ideaal met een kerstboom, want uh, je veegt ja, het zo bij elkaar. Dat is al waar. Ja, dat dit vind ik wel weer grappig idee, Ik heb echt geen laminaat. Wat? Ik heb, nee, ik heb hout. Ik heb nou, het is echt prima. Echt ja. hout. Ja, maar toch gaat het tussen die gaten zitten, tussen die... Dus dus je kier allemaal maar gaat toch die, die, die naaltjes zitten. Die naaltjes. Die naaltjes gaan in je naaltjes zitten. Oh. Maal! Oh. Dat is... ja, dat is inderdaad zeer brandgevaarlijk. Uh, ja, en, dat moet je... ik inderdaad even vertellen. Ik wil zeggen, er komt een periode natuurlijk dat het allemaal wel moet worden geïmpregneerd. Hey, op mijn werk mag ik dan niet eens slingers op gaan hangen, want nee. die moeten langs de kant van de muren worden opgehangen, want anders dan kan het ook allemaal vlammen vatten. Ook al hangt het maar een dag, soms voor een jarige. Het moet geïmpregneerd worden, want als het van papier is, dan kan het heel vaak vlammen vatten. En dan... Ja, maar het is helemaal niet erg, want uh, zoals in Oostenrijk, daar hebben ze ook al heel erg kerstgevoel. Ja? En die geloven dus in beschermengelen. En die zorgen dus dat de boel niet Affect, hè? Ja, het is echt hoor. Het ja. schijnt dat daar bijna 6 op de 10 inwoners, dus ja. 58 procent, volgens ja. mij is het 60, oh nee, bijna, is ervan overtuigd dat de hemelse geluksbrengers hen soms een handje helpen. En nog eens 15 procent, bovenop de je 58, meent dat beschermengelen best wel zouden kunnen bestaan, maar heeft twijfels. Nou, ja, ik doe het normaal, man. Ja, ik doe het normaal, man. Ja. Ja, wat de onzin dit, zeg. Nee, wat geloven de schutzenengelen? is de groot. En het uh, is dus vooral vrouwen, lage opgeleide en gelovigen. Ik vind het wel zo van dat wij op weer onder, over één kamp geschoren worden met de lage opgeleide en gelovigen. Ja? Dat vind ik toch wel weer ernstig. En mannen denken vaker dat ze zelf voor hun gezonde geluk zorgen. Ja. Nou, daar zijn ze dan niet goed in. Geluk is een uh, beslissing, zeg ik altijd weer. Ach, ja. Ja. Geluk is de weg ook, hè. Geluk is de beslissing. Gewoon, maar je ze kan in wel... een nare situatie toch nog het geluk ervaren. Alleen, je moet soms even graven. Maar ja, het is wel dus zo dat er bijna dus niet kerkgangs toch een religieus gevoel bestaat. Nou ja, omdat we het nu net over de kerst hebben. Ja, maar God heeft dat ja. natuurlijk geplant. God heeft dat gevoel gepland? Ja, hij heeft, het gepla hij heeft een stukje in de hersenen nee, gereserveerd joh. voor geloof, waardoor je ook in geloof moet. Nee, het is meer dat we proberen een verklaring te vinden waarom, waarom we doen wat we doen. Ah, dat we is zijn het gewoon beesthouders op het gezuur. We zijn beesten ja. die een beetje met, met DNA. Dat is een beetje fout gegaan. We zijn te veel geëvolueerd. Wij noemen dat evolueren, maar het is natuurlijk ontzettend ver van de natuur afstaan. waardoor de als verkloten. Maar goed, deze, deze discussie. Ik heb zo'n deze gevoel. Hebben we eerder gevoerd? Echt waar? Ja, he? ja weerder. We ja, ik, ik moet wel zeggen, ik heb nog steeds niet. Ja, ik denk van met over survivalen. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen, dus inderdaad, net als die meeuwen, ja. als ze zelf eten moeten gaan zoeken. Wij kunnen dat ook niet. Nee, dat kunnen dus ook als, Dus wij zijn nog niet bereid. Ik heb laatst meelwormen geproefd. Ja. Maar wij zijn dus zelf nog niet bereid om, om ze toch te gaan eten. Eten, daar moeten we iets mee, hè? Echt, dat we gewoon... nemen maar gewoon dat je inderdaad dan wil survivalen. Want er zijn dus gewoon mensen die eten dan gewoon niet. Van nou. Ja. Nou, er is niks, de winkel is dicht. Ja. Dus we eten niks. Oké. Okay. Hé, hey, krijg een belletje. Oh, gezellig. Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze ja. gebabbel op leuk. de radio. Nu val ik eindelijk in slaap. Oh. Nou, dank u wel weer. Ah, dat is weer niet de bedoeling we eigenlijk. Een Het is je. bedoeling dat je wakker voornamelijk of de hele nacht wakker gelegen of zoiets. En dan is jouw uh, slaapmedicijn toepachleefd op de radio. Nou, leuk allemaal weer. We moeten elkaar kunnen ruiken, dat is spannend. Ja. Yeah. Mm, wat een mm. Wat heb jij gedaan vannacht? Oh, het ruikt u wel erg gaaf partijtelijk. Is dat die rechterhand van Rutte die in die broekzak zat? Just when things are getting complicated in the eye of the storm, she flicks a red hot revelation off the tip of a tongue. It does a dozen somersaults and leaves you super Makes me wanna blow the candles out. battery Ja la la la, wie had dat verwacht dat ja wel de Arctic Monkeys dit zouden zingen, weet je wel? I bet you look good on the dance floor. Dat was ruig, dat was gewoon niet wat zingen ze nou allemaal. Het was gewoon uh, opgenomen in een, uh, een stoffige woonkamer in zo'n kraakpand, geloof ik, ergens in Ierland of Schotland. Ik weet niet of waar ze na komen eigenlijk. Dat is een opstandig landje. Abkoudi? Op Abkoudi, ja, dat was het. Daar nou weet ik het weer. En nu maken ze muziek dat heet ja la la la. Ja, toch hel. een liedje van uh, Shalala. I love you. Was het niet van de Cats of zo? Ja, dat was van de Cats, geloof ja. ik. Ja. Dus ze hebben ze gewoon gejat van de Cats. Ja, <laughs> dat zou in Festival Eurozongfestival altijd mee kunnen doen. Ja. Daar zijn ze daar zo fanatiek mee bezig. Hoor. Was het niet John de Mol of zo die, die ermee bezig is? Omdat. Het uh, zou, om zou op te laten starten. Het is bijna half, iets vroeger dan normaal, maar ja. het is weer tijd voor jullie. Roes Uit... ja. ja. Ah. Nou, ik kan je nog wat vertellen. De brandweerposten Apkoude, Meidrecht, Wilmens en Vinkerveen en ja, Wavenveen houden zaterdag. Vandaag dus van tien tot kwart voor vijf. Een open dag bij de brandweerkazerne aan het Kloosterplein oh. in Vinkerveen. Nou, ja, eh Dus uh, hiermee wil ik nog even zeggen dat jij zit om die berichten over Apkoude te doen. Dat ligt ver weg hoor. Ja. Dus niet meer doen. Oké, okay. nou, sorry. Uh, de politie is gisteren een grote zoekactie gestart nadat een zilverkleurige Audi was ontvreemd bij een uh, garagebedrijf aan de... De, de Kamerling Unesweg in Zandvoort. Drie mannen waren na een uh, oneenigheid over de reparatie van de, met de auto vandoor gegaan. De politie is direct een grote zoekactie gestart. De Audi, met Engelse kentekenplaten, moet toch wel opvallen, is, uh, is via de tegengestelde richting de S-Boutlaan overgescheurd. Waarna de verdachte, de auto, op de overste dun Ouden Laan hebben achtergelaten en te voet verder zijn gegaan. Oh, dus de ouders wel weer terecht. Hij is wel weer terecht. Maar wie zaten in die auto? Engelsen? Engelsen, dat is duidelijk. Oké, okay, okay. Maar wacht even. Ja, dat waren Engelsen, want die gingen tegengestelde richting. Gingen ze rijden. Oh, dus dat daar... moet echt Engelsen zijn. Ja, ja, dat kan, ja dat kan niet anders. Ja, het is wel schrikken. Ja. Maar we hadden het over culturele tradities deze, uh, dit weekend. Vanavond is dus om half negen. Een openbare openluchtvoorstelling op het Kerkplein. En dat is dan de historische club de Babbelwagen. Marcel Meijer is de speaker van de dienst. En het gaat eigenlijk over Sandvoortje Hoogvliegers. Oftewel vroegere bedrijvigheid en plannen die wel of niet betekenis hadden in onze gemeenschap. Vervolgens de volgende dag Shanty Koren Festival. Ja? Ik heb er jaren aan meegedaan Op vier locaties in het dorp. Kerkplein, Dorfplein, Gasthuisplein en de Halterstraat tegenover Lauren Hardy. En bij Beach Club Take 5 treedt het koor op. En uh, de bekende Weespertrekvaart Die uh, uh, is degene Die het festival opent in de Unicum En wat het leuke gewoon is uh, Er zit daar een uh, de dirigent En dat is dus echt wel de Brad Pitt Onder de dirigenten We zijn eigenlijk allemaal een beetje stiekem verliefd op hem ja. Hij heeft gewoon een hoge Herman Vingers gehalten, Maar dan met veel lekkere krullen Leuke blauwe ogen En een stem Het oh, uh, bloed Pinkers. door onze aderen Sidderen, heerlijk het is Herman Vinkers niet, maar het is uh, echt net zo'n leuke, ondeugende uitstraling. Oh ja dat, ja, dat is dus wel weer grappig. Dat is wat je denkt van Nieuws wat er... uit Zandvoort. Ik heb nog uh, een bericht over van de politie. De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks uh, 1 uur een 22-jarige zandvoerder aan. voor vernielingen en openbare dronkenschap. De man had onder invloed van alcohol een stoel getrapt. Hé, oh? hey, mythische kerel! Handeugd. Nee, noos hem! En uh, bij een horeca-gelegenheid aan de Haltestraat in de badplaats. De medewerkers hebben hem vervolgens verwijderd. Even later kwam de man terug en vernielde een ruit. Oh? Ik denk, we gaan een stap verder. Die stoel was niks. Maar je had die door de ruit willen gooien eerst. <laughs> Ja, dat, dat, ja zo'n plastic stoel gaat niet door eruit heen. Echt niet. Uh, tijdens een achtervolging die door personeelleden was ingezet, kwam de man ten val en raakte gewond. Jongens, trek je handen vanaf snel! Want dan krijg je een, een aanklacht tegen je, tegen je aan je broek hangen. Want jij ja, hebt iemand achtervolgd en iemand heeft zijn been gebroken, dan ben jij schuldig volgens mij. Dat is waar. Dat is ja, waar. De politie is bezig met het proces verbaal. Ik denk dat die de banen kwijt zijn het personeel. Aan de Haltestraat in het Torika gebied ik weet het niet. Ik filosofeer filosoferen zo ja, nog wat oh, nou Mag ik dan nog één nieuwtje uh, zeggen? Ja, doe maar. Vandaag uh, is ook bij de Jeu de Boel vereniging in Zandvoort Noord... is er ook Burendag. De buren van de nabijgelegen flats aan de Lorentstraat... en de rest van Nieuw-Noord... worden dus vanaf half twee tot vijf ontvangen... met een kopje koffie of thee. En uh, dan kan je gelijk de beginsel van het spel uitgelegd krijgen. En ja, ze hebben er gewoon helemaal zin in. Dus met de Nationale dag willen de organisaties willen gewoon uh, zorgen, dus hè, hoe heet het nou, echt en het Oranjefonds, dat alle buren wat meer uh, elkaar uh, omhelzen en begrip hebben voor elkaar. En dus de de, de, de vereniging heeft dit dus aangekaart bij de Burendag. Vandaag al die open dagen vandaag. Levensgevaarlijk met die ballen. Ja, oh. zeker met die zware ballen. Die zijn oh lekker. man, ja, ik loop het... al jaren met zware ballen, ja. maar ik ga er niet meer gooien hoor. Ja, maar dat is vooral die mannen van bij de, de vereniging hebben echt een last van zware ballen. Ja. Als ja, ze blijft meestal wel aan de grond staan. Dat is wel zo. Tot zover wat uh, nieuws uit de regio. En uh, straks uh, na tien uur veel meer. Zover het nieuws uit Zandvoort. Ja, het is tijd voor die landenkeuze. En toen viel het stil. Heb je hem al. Uh... Nee, ik, oh. heb, ik had het nog niet bij nou ja, Ik, ik uh, moet zeggen, ik heb vanochtend heb ik dus heel even op tv gekeken en toen zag ik dus uh, de Calypso en toen dacht oh. ik oh weet je wat, ik nou, ga gewoon die plaat meenemen en Het is dus eigenlijk nummer 6 van ja. John Denver, Calypso Calypso. Is ik dat... heb toch weer al die mannen gezien die Spido baro broekjes want ze waren aan het douchen daarna oh. en uh, ze waren lekker en ik denk van ze hebben gewoon een broekje aan het is, gewoon, het is gewoon pure porno, hè, Dat ja. uh, Jacques Cousteau. Echt? Ik, ja, te wachten. Het nog van, ik vind het wel een beetje gay. Ik vind het een uh, beetje gay, ja. Want ik wacht dan altijd op de vrouw: van komen er nog vrouwen aan ja. boord die nou ook gaan douchen? Nee, ze omhelzen geen vrouwen, ze omhelzen vissen. Vanochtend was er een man die had gewoon een enorme baars omhelst. Meestal, uh, en hij was of... ergens in Nieuw-Zeeland daar. En, en ook hadden ze ook daar watervallen. En die watervallen kwamen nooit op de grond aan, omdat er altijd zo stormde. Is oh. wel heel, heel verrassend ook. Dat dus is, oh, hij praat ook zo mooi overheen. Ja. Heen. Zo mooi, awesome. met zijn, met het Franse zo accent stem. dat je denkt van potverdikke me zeg. Oh, Oké, okay. meestal zijn vrouwen die een vis ruiken, maar in hun geval zijn het mannen. Mm. is toch weer net Oké de okay, die Jolande keuze deze week. Dentfurry. Oh, ik zie die boot al gaan nu. Ah. Jouw ja hoor, ik zit ook voor me. Wat een compad. Ah, geitje moet kunnen. <laughs> to sail on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growth.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 Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Nou, ik ga gaan staan bij deze muziek gewoon. Want Ongelooflijk. Het is een theatrale. En ik zie echt, echt die clip zo. Die ja, die zeker vormen. bij het begin. We zien hem voor je. In, in het water. In zo'n grote uh, fjord. Kap. In zo'n fjord, weet je wel. En dat ze ja, daar voor dat, anker liggen. Oh man, dat is heerlijk gewoon. Oh. Dat... Ja. Helemaal wachten op die vrouwen. Die komen niet, hè. Ze wachten op de wiel. Oh, zitten ze misschien in de keuken een te zetten. Dat zou ja, nog wel kunnen Waarschijnlijk, Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Nou, ik weet Maar dat ja, deze niet. vrouw kunnen ze makkelijk meenemen. Die kunnen ze meenemen in een koffer. Want dan blijkt nu gewoon oh. dat de kleinste vrouw ter wereld, die is gewoon... Kijk, daar ja, nou ben ranen, ik hem weer kwijt. En de prijs blijkt te De is 70 centimeter, 22-jarige student. ja. ...is uitgeroepen tot de kleinste vrouw... ...met een lengte van 69 centimeter... ...verdient zij een plek in het Guinness Book of Records. Het grappige is, ik heb hetzelfde bericht gelezen... ...toen was ze nog 70, dus ze is weer een centimeter gekomen. Ja, dat is ook grappig, want ik heb, hier heb ik ook een ander bericht... ...en uh, uh, hier zie je dus een foto van haar... Ja? ...en haar broer is slechts 98 centimeter groot... En samen zijn ze dus de kleinste nog levende broer en zus ter wereld. En de hobby's van de jongens zijn en turnen. En, en zij uh, is een cheerleader. Maar ja, je kan er ook lekker mee gooien met die, uh, die kleine wijfjes natuurlijk. Dus dat ja. is natuurlijk wel heel leuk. Dat is wel bizar. Maar ja, het is gewoon een schatje. in uh, Behalve haar. Uh, even kijken, wat was het nou? Ze, ze hebben dus primordiale dwerggroei type 2. Het Diepe is een zeer twee. zeldzame vorm van dwerggroei. En die wordt dus gekenmerkt huh, door een kleine gestalte. Maar ja, ze hebben ook vaak medische problemen. Maar ze zijn, ze zijn toch wel redelijk in staat toch om actief een actieve zin van leven te hebben. Nou, ik heb, ik heb het filmpje van haar zitten kijken. Op uh, YouTube of op weet ik veel, een of andere site. Zoveel positiviteit dat er bij haar uitkomt. Ja, ja. Echt zo geweldig. Ja, je wordt ook wel een vechter, denk ik. Want je moet altijd wel zorgen dat ze zien dat jij er bent. Want anders word je onder de voet gelopen. Oh, want ik nou, heb al films gezien dat ze op school gingen. Ja. Ja, en dan zie je ze door de gang lopen. En ze hebben gewoon vriendinnen. Leven door ja, de gang. Ja, het is echt gevaarlijk voor hun. Mag ik op je rug? Ja. Of op je nek, op je schouder kunnen ze gewoon zitten ja, Broer en zus dat op allerlei wel, schouder ja. Ieder op uh, weerszijde aan de schouder Kunnen ze plaatsnemen En ze kunnen altijd gratis reizen in de koever Ja <lacht> Wat ga je mee in de koever? Nou sorry, ja, kunnen, nee, ze gewoon ze in de, de koever schoot, Maar ja, daar hebben ze ook geen zin in natuurlijk Nee, oké. Okay, maar ik, ik vond het echt een inspiratiebron Om ja. ze te zien gewoon Wat een positiviteit Maar ook het schoolgraf vind ik ook wel zo leuk en, ik heb hier ook nog een bericht over een scholier ja? in België, in Mechelen. En die uh, is veroordeeld tot een boete van 110 euro wegens pesten in de klas. Nee, zo hoor dat. En de docent, de docent had nooit een hem gedaan, want hij tijdens de les steeds die volumeknop van zijn computer opendraaide. Zodat er luide muziek door het lokaal schalde. En ja. uh, de leerling die moet de docent dus een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen. Minnelijke schikking had hij eerder geweigerd. En de jongeman zei niet te snappen dat hij voor zo'n futiliteit voor de rechtbank moest komen. En volgens zijn moeder overweegt hij in beroep te gaan. Dan denk ik, je, Jezelf Ja, precies. Jongen, jongen, Maar goed, ik vind ik bedoel, het wel goed. Het is goed. allemaal zo'n verspilling van geld van de maatschappij, weet je. Die jongen die moet gewoon aan zijn oren naar buiten getrokken worden. En dan gewoon een uur in het kolenhok gedouwd worden. Ja, Kijk, als, heel we zo, veel als we echt zo gaan, weer gaan optreden, dan uh, gaan we terug naar de oertijd. Ja, waarom niet? Nou, de moderne mens heeft uh, Australië eerder bereikt dan Europa en Osa uh, Azië. Zelfs vandaag te lezen in de kletkant van Nederland. Australische Aborigines blijken namelijk een directe afstammeling te zijn... ...van de vroege migratiegolf van Afrika naar Azië. En dat heeft plusminus 70.000 jaar geleden plaatsgevonden. Ja, volgde mij nog. Ze zijn natuurlijk weggetrokken uit Afrika... Waarvoor zitten ze daar nog? Ja, dat vraag ik me elke week weer af. Op een Ga daar weg. Maar goed, uiteindelijk zijn ze dus uh, naar, eerder naar Australië gegaan. En dus in de aboriginals zijn directe afstammelingen van de eerste mens. Dus dat is een heel mooi iets grappig. Dat zijn echt nog de, de eerste mensen. Ja, ik vind het echt dit. Dus als je iets wil bestuderen van de mens, moet je gewoon naar Australië gaan. Ja, ja. Gaaf. Ja, maar ik denk niet dat ze het leuk vinden dat, dat zij bestudeerd worden als zijnde de eerste mens. Nou, ze hebben niet zo'n hele goede naam, want ik heb in Australië gereisd uh, twee maanden. En ja. De Australiërs daar, die vonden echt die Aboriginals, ze zijn allemaal losers aan de drank. En heel vaak had je ja. een tweedehands winkel. Met daarnaast dan, konden de Aboriginals of mensen die aan lage wal waren geraakt, konden daar geld ophalen. Of soms ook gewoon levensmiddelen, want geld maakte ze toch maar op aan drank. Ja. Dus dan gingen ze levensmiddelen gingen ze uitreiken. En heel vaak stonden er ook Aboriginals. Dus ze hadden echt een slechte naam gewoon. Maar ik denk ook wel dat ze weinig kansen krijgen. Dat, en, en dat ze daardoor ja. ook daar blijven staan. Ja, dat blijft en dat staan. En dat is het ja. ergste. En dat kan je hun dan eigenlijk niet kwaad nemen dat ze dan aan de drank gaan als ze nooit een baan kunnen krijgen. Het is een beetje een neerwaartse spiraal. Ja, ja is hoe ga jammer. je doorbreken? Dat is een beetje de vaak. Ze juist koesteren en, en helpen. Ja. Maar dat zeg ik ook, Oprah is bezig in, in Afrika dan, voor meisjes. Maar nou, Misschien moeten ze het ook in Australië doen, dan voor de Aboriginals. Het is wel grappig, dan zouden we eigenlijk de, de Afrikaan en de Australië, de originele Australië, kunnen onderzoeken waarom ze tot weinig komen. Want in, in Afrika heb je dat ook. Ja. Ik bedoel, dan steken we maar geld in en jongens, kom op. En het blijft maar gewoon denken tot morgen. En morgen zien we verder. Ja. Dat zit toch, dat is later toch veranderd, dat gene pakket. Ja, maar dat heb, je, dat heb je in Indonesië ook. Ja, dat is Want er was ook iemand die wilde nog regelen dat iemand een nieuwe zaak kreeg. En dan ja? en, uh, en, uh, werd er een vergunning aangevraagd en dan stopte het gewoon. Want ja, dan was er geld gegeven Nou en dan uh, stopte dat gewoon. Je kan vaak beter inderdaad te zeggen van, jij krijgt van mij een hele grote zak rijst. En dan kunnen we gewoon naar de kroeg. En geen uh, geld geven, want anders dan, uh, wordt dat weer uh, ja. in één klap opgemaakt. Dat is helemaal waar. Nieuwe single van... Uh... De koeks. Het junk of the Heart En be happy. Geniet van het weer. Ik roep het maar heel veel vandaag. We gaan even naar het strand. Want er is een mini aangespoeld. Ja. Ja, een mini. Een complete auto. Een ja. auto, hè? Yeah. Yeah. Ja. En ja. die ja. denkt van mini, wat bedoel je nou? Know? Wat je denk, daar staat. Leuke platen van de Koeks, namelijk. Maar nou, gaan we dan toch lopen? Ja, dat zou ik nog ook denken. Kom maar op, kom uit bed vandaan. Hè? En maak er wat van het leven. En, uh, want, want. The end is near. Nog steeds geen nieuws. Waar zijn de brokstukken neergekomen? Zijn ze nou alleen echt in Australië? Nee, Australië, daar had ik niet over. De Canada neergekomen, of in de, in de Atlantische Oceaan? Of zijn er toch nog kleine stukjes in Nederland neergekomen? Als je... Heet het nou, hoe, hoe heet het ook weer? Dat, dat, dat projectiel wat daar nu. Satelliet? Vliegt? Nee, het was, het was niet van een satelliet. Het toch? was van een satelliet. Okay. Het was van een satelliet te grootte van een autobus. Oké, okay, ja. 21 okay. minuten geleden. 21, oh, kijk even. Daarnaast heeft nog geen mededelingen gedaan over de brokstukken van de satelliet. Oké. Okay. En er staat eigenlijk niet bij. waar, waar Wel, van in, in Canada. ja. Ze zijn mogelijk neergekomen op Canada. Op Twitter staan bericht okay. de berichten dat er puin is gevonden bij het dorp Ocotox, ten zuiden van Galgary. Weet je wel, waar vroeger de Olympische Spelen waren. Oh, ja. In het westen van Canada. En voor zover bekend zijn er geen gewonnen gevallen. Maar daarnaast heeft nog geen mededeling gedaan over waar de brokstukken van neerstortende satelliet zijn terechtgekomen. Maar ja, op Twitter is het zeer mogelijk dat delen van de zonde in Canada zijn neergekomen. Want er wordt dus blijkbaar al wel getwitterd. Dus dat is natuurlijk wel weer. Uh, Geweldig vind ik dat via dat soort media dat de nieuws ja. inderdaad heel snel. Uh, het was tussen kwart voor zes en kwart voor zeven zijn ze toch neergekomen. Dus ja. Nou, goed om te weten dat we hier gewoon weer over straat kunnen. Want je blijft toch een beetje. Je, nou, blijft een beetje bij, bij het huis. Hou een petje op, want als je omhoog kijkt, dat er nu net in je ogen komt, Dat brokstukje. Ja, dat zou toch. Ik vind ja, het, ja, het, wel het wel bizar. Ja, zijn het is wel spannend. Allemaal. Is er ook nog wel het bizarre nieuws van. om een behoorder te komen, we Hij is niet gevonden, maar er schijnt een dochter van hem. Gaddafi. Die ja? schijnt toch te leven. Hij heeft zelf ooit een, een broodje aanverhaal verteld. Dat die is omgekomen door een bombardement van Amerikanen. Die hebben in 1986 een of andere wijk gebombardeerd. Waar ook een huis stond van Gaddafi. En daar zat zijn dochter in. In 1986. Is heel lang geleden. En pas geleden zijn de videobeelden opgedoken van een paar jaar later. En daar wordt Hanna door een zoon van Gaddafi naar Gaddafi zelf gebracht. En uh, toen bleek ja, dat dat... Dat was harna gewoon. Dus oh, nu is het een beetje onduidelijk of hij dat verhaal nou in de wereld heeft gebracht. Om, om het mezelf een beetje zielig te laten doen. En Amerika natuurlijk weer de Zwarte Piet toe te schuiven. Oké. Okay. Dus dat is een beetje. Dan we wachten nog wel af. Ja, en schijnt ontsnapt te zijn in een wagen. die. Uh, die vanochtend aangespoeld is in Zandvoort? Die Mini, ja, ja precies. oké. Okay. Hij <laughs> ja, nou paste er net in. Nee, Sarkozy heeft hem een van de dure wagenkado gedaan. Uh, alweer twee jaar geleden, of drie jaar geleden. En daar is hij waarschijnlijk ontsnapt. Okay. Dus, uh, Sarkozy moet er binnenkort gehoord worden. Kom je oh. op een godsnaam het godsnaam idee om een auto te, cadeau te doen aan Kaddafi? Ja. Gratis een benzine tank tank of zo van hem. Houd er even lekker op. Oh, uh... Nou ja, gek. Uh, er is in uh, Bulgarije. Ja? Was er een werkloze Bulgaar. En die was op zoek naar schroot. En hij vond dus gewoon een 4000 jaar oude goudschat. In een Gant kleine pot zaten gouden armbanden en kettingen. Evenals waardevolle bronzen voorwerpen. Ja. Nou ja, die kan je misschien verkopen als koperbrons. De schat dus is dat is volgens een ding? Ja, de schat is volgens deskundigen minstens anderhalf miljoen euro waard. En een plaatselijke waarzichtster had hem de fonds al voorspeld. He? Op de TV. Wat ja, zijn de deeltjes versneller geweest. Zo. Ja, waarschijnlijk. Yeah. Maar voor de sieraden die in totaal maar 266 gram wegen is, dus 19 en 21 karaats goud gebruikt met zilveren versiering. En de, de, ja, de fonds was dus bij de stad, dat dus is bij de dono. Geen storingen zenden, maar ik ja, komt uh, niet dat. Uh, <laughs> Visstof. Oké. Okay. Nou ja, de, de waardevolle schat is nog niet te zien in het museum van stof ja. Omdat hij nog geen pas aan die vitrine heeft. Ja, dan moet natuurlijk kogelvrij gas in. En uh, een goede alarminstallatie. Anderhalf miljoen is het waard, hè? En oh. wij willen weten natuurlijk... Uh, ja, wat, wat, wat krijgt hij er zelf? Krijgt hij er nog geld voor? Ik vind toch minimaal 10% vindersloon. Dat is, dat is gewoon anderhalve ton. Het is, het is toch gek voor woorden. Of dat, dat ze... hij een leuke arbeid mag uitzoeken... en dan, uh, de, dan verkoopt hij die weer aan het museum. Maar Zo. hoe is het mogelijk dat dat gewoon in de grond is geraakt? Hadden ze toen ook een, uh, een of andere crisis... Dat, dat, dat het niks meer waard was? Dat ze denken ja. nou stop het in de grond dat het weer beter gaat? Nou ja volgens mij is het ook zo dat best wel toen, uh, toen alle Joodse mensen opgepakt werd hier en daar. Dat ja. er gewoon best wel veel vergraaf is van nou dat komt later wel. Ja. En aangezien de heleboel niet teruggekomen zijn. Ik denk dat er misschien meer nog uh, verborgen is dan jij denkt, dan je weet. Ja blijkbaar. We moeten gaan zoeken. Ja, wauw man, gek. Ja. Ik weet dat je in bed. But it's light outside. It's light outside Light outside, kom toch uit bed vandaan. Hey jawel, daar gaat het alarm alweer. Kom uit het bed vandaan. Oh, je moet meteen aan het werk, zie ik al. Nou, oh, ja. eh, jammer. Maar dat alarm ging gisteravond natuurlijk ook af, hè? Want uh, ja? je had het net over die mysterieuze knal. Ja. Uh, gisteravond, want het was rond 10 uur, was op Walger en een deel van Zuid-Beverland echt een luide knal te horen. Waar was het? Op Walgeren, Walgeren. Ja, oké. Okay. Maar er was dus een mysterieuze knal te horen. Ja, ja, ja. En de meeste ja. meldingen kwamen... Ach, oh, wat is dat? Ja, wat is dat? Ja. En nou, in ieder geval, de meeste meldingen kwamen uit Oost-Souwburg, Middelburg ja. en Rithem. Rithem. Oké. Okay. De politie had de handen vol met natrek van telefoontjes. En agenten vonden op een strandje bij Rithem brokstukken... En er is toen nog een komt met een warmtekijker gaan zoeken en zo toestanden. Oh, wat gebeurt hier toch allemaal? Tot één uur vannacht. Nou ja, de agenten hebben brokstukken meegenomen voor onderzoek. Maar vanochtend is er dus, uh, toen was het licht... en hebben ze echt een krater gevonden die mogelijk te maken heeft met de harde knal die ze uh, opschrikten. Dus, uh, opschrikte. dus uh, ja, uh, ze denken dus gewoon... Dat er uh, iets ontploft is daar. De krater is er niet voor niets. Nee, ja, dat lijkt me vrij ja. logisch. Of... En er werd aanvankelijk gedacht dat de knal mogelijk te maken had met uh, brokstukken van die Amerikaanse satelliet, oh, die op ja. aarde terechtkomen. Maar dat is niet waarschijnlijk, want de satellietresten zijn pas in de loop van de ochtend door de dampkring gegaan, dus niet gisteravond. Nee. Maar het zijn altijd wel uh, spannende berichten. Maar hebben ze nog gedacht dat er misschien veel Duitsers in Nederland zijn die op het strand zijn geweest? Oh, was het misschien een... Uh, Mijnkuil! Invasie. Mijnkuil. Of invasie. Invasie. Vanuit... Nou. Uh, ja, al, al, al die uh, buitenlanders die daar in uh, Italië op het eiland binnen wilden komen, die wilden gewoon daar. En uh, Rutte heeft gelijk hard opgetreden. Ja. Weet nou, je nog het eiland Cappadocio? Of weet ik veel. Weet je nog uh, dat daar uh, zo'n ellende is? Want al die... Uh, Noord-Afrikanen en zo, die daar zo met de droogte. Die komen met bootjes vanuit Afrika en zo. Ja, je, nou, dat, dat probeer ik altijd een beetje van de krant af te knippen, dat soort berichten. Ja, ik vind het wel dat erg. Is, ja, het is wel erg natuurlijk, maar, maar ik kan uh, dus ook weinig aan doen. Ja, ja, ja dat het is, het is ook wel weer zo. Ja. Nou, als we het toch over uh, oorlog dingen hebben, zou heb ik hier nog wel iets. Inwoners van Noord-Oost-Nederland zullen zich binnenkort echt waan in een oorlogsgebied. Defensie uh, gaat de komende twee weken een grootscheepsoefening houden. ...ver buiten de eigen lege basis, De operatie die maandag van start gaat... zal zeker niet onopgemerkt blijven. Waarschuwt luitenant Konel ...Mieke uh, Bos... ...Mike Bos, sorry... ...van de Koninklijke <laughs> Landmacht. is Toch een vrouw, dacht ik even. Nee, niet. Ja. Het is een man. En uh, ja, wat gaan ze daar doen? De winkelen. Uh, mensen kunnen in de stadcentra... ...plotseling worden geconfronteerd... ...met geuniformeerde eenheden. Overigens Bos Met nadruk ...dat het publiek wordt ontzien. Maar... Ja, ze kunnen wel één keer voor je staan En dan denk je van, hoe oh man, wat gaat er gebeuren? Oh, dat, oh wacht, deze zijn, zijn verkeerd teruggezonden Dat is weer, met die deeltjes sneller nou, zijn deze verkeerd geplaatst Oké okay, Ja, dat zijn het ja. zwaarden. die hoorden in de middeleeuwen niet ja. Hier Nou ja, goed, dus uh, wees gewaarschuwd Ze kunnen zo maar één keer voor je staan met de mitrailleur En uh, dat is allemaal om ons te beschermen tegen gekken zo okay, moet je ook weer okay. zien. Nee, nog, Ik had het net over dat Lampedusa heette, dat eiland. Hè? Oh, ja. ik, ik, zei, ik zei een andere naam, geloof ik. Ja. Maar het schijnt dus dat de voortvluchtige Libetje-leider Moammar al ja, ...die heeft dus het Italiaanse eiland Lampedusa willen laten overspoelen met Afrikaanse immigranten... ...als wraak voor de deelname van Rome aan de internationale coalitie die zijn regime bevecht. Vind je okay. dat nou niet fantastisch? Dat is wel fantastisch. Dat is de uh, buitenlandse minister, uh, zakenminister Franco Frattini. Franco Frattini. Maar ja, Rome die wordt er helemaal gek van natuurlijk, hoor, van al die mensen. En ze hebben nu zelfs zo gedaan dat ze uh, nee, 250 miljoen euro uh, aan uh, Tunesië gaan geven. Zodat die vluchtelingen dan daar weer kunnen blijven, weet je wel. Maar ze hebben dus uh, van de week dus het opvangcentrum... Uh, in de fik gestoken. Ja. En ik zag toen ook inderdaad die burgemeester van Lampedusa. Die was echt helemaal gek van. van en uh, ja, jullie, zijn, jullie zijn het gewoon. Uh... Ik, wat, wie noem je nou gek? Ja, maar ja. ik doe het normaal man. Dat ja. kan je niet maken. Kun je niet ja, ja, zeggen? Die, die werd helemaal gek. Oh, die werd helemaal gek. Ik zeg niet dat hij gek is, maar nee, ik kan me wel nee, nee, voorstellen dat al die mensen dan uh, dat eiland overspoelen. er waren geloof ik al 5500 of zo. Ja. En nu kwamen er weer 1200. Ja, en dan gaan ze nog een beetje dat vluchtelingenkamp uh, in de fik steken. Ja, dan heb je echt zo van. ja, Nou is de maat vol. Ja, Hup, ja. vegen ze van het strand. Of, nou ja, en nu zijn die dan waarschijnlijk daar in, uh, in Zeeland terechtgekomen. En uh, een grote bom, Die krater is misschien omdat um, ze ze gewoon allemaal. Dit uh, <laughs> is, wat... is wat warig geloof ik. Hè? ik ben, ah, waar ligt, oh, hier ligt de verhaal Ik heb hem weer. Ja, daar is hij. Ik was hem even ja. kwijt, er is er echt, ik, had, ik had het schrift niet goed gelezen. Lezen voordat hij wat zei Ja, oh, sorry. Oh, sorry. Ja, kan maar, ik heb het We Laatste plaatje voor Timmy. Timmy me uit. Studio Forex the streets at night I remember people talking about Op de radio en die plaat heet natuurlijk ook uh, Innocent. Pas geleden zag ik ze weer bij de Cream Northam show. Wauw, wat kwam het vuur Kwam er gewoon vanaf. Wat een waanzinnig band is dat. Dat moet je echt een keer gaan bekijken als je dat kan gaan bekijken. Hey, um, ja, maar ik heb niks meer te melden. Eigenlijk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Toebak leeft op de radio. Tot volgende week. Tot volgende week. Straks Tot mijn spijt deel oh. ik u mee dat het programma Toebak leeft is afgelopen. Echt? Ja, nee. Wilco stapt in zijn auto.